Vijf uur, Renate Evers met het NOS Journaal. Het zware onweer dat gisteravond over het land trok... heeft vooral in de regio Utrecht voor overlast gezorgd. Bij Bunnik kwam een boom vlak voor een trein op het spoor terecht. De trein en de bovenleiding raakten beschadigd. Op de snelwegen bij Utrecht stopte automobilisten op de vluchtstrook. Ze durfden niet verder te rijden in de stromende regen. In de regio waren tientallen meldingen van stormschade en wateroverlast. Het onweer kwam bij Zeeland het land binnen en trok naar het noordoosten. Op sommige plaatsen in het zuidwesten telde het KNMI 800 bliksemflitsen per vijf minuten. In Jemen heeft het leger de stad Sinjibar in het zuiden van het land heroverd op militante moslims. Dat zegt de regering van president Saleh. Er zijn berichten dat in de stad nog wel wordt gevochten. De havenstad Sinjibar werd bijna vier maanden geleden veroverd... door islamitische strijders die banden zouden hebben met een tak van Al-Qaeda. Volgens Saleh hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten... de aanvallen van het leger ondersteund, onder meer met verkenningsvluchten. In Jemen wordt al maanden geprotesteerd tegen het regime van Saleh... die momenteel in Saoedi-Arabië is. Amerika is bang dat door de onrust Al-Qaeda zijn positie in het land kan versterken. In de gemeente Westland is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Het bouwwerk werd gevonden in het dorp Maasdijk toen een stuk riolering werd weggehaald. De gemeente dacht tot nu toe dat er alleen een fundering van een verdedigingswerk lag, maar het blijkt een hele bunker te zijn. De Duitsers hebben hem in 1943 gebouwd. Het is nog niet duidelijk wat er met de bunker gaat gebeuren. Op de plek staat een weg gepland. De gemeente Westland gaat in overleg met de provincie Zuid-Holland en Erfgoed-Nederland. Het weer, de buien trekken weg en op de meeste plaatsen is het opgeklaard. Overdag eerst zonnig, maar later opnieuw buien en er staat een stevige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 147. Goedemorgen. het is drie minuten over vijf. We hebben het over complottheorie, nog tien minuten. Straks crack de playlist met niemand minder dan Tim Knol. Hij heeft zijn uh, tien favoriete liedjes uitgekozen. Dat straks. Eerst even naar Tim. Goedemorgen, Tim. Hoi, goedemorgen We hebben het over um, complottheorie. Waar ik eigenlijk op in wil haken is dat uh, het verhaal van die dame die je uh, belde. Ja. Uh, ik kwam eigenlijk half in haar verhaal terecht want volgens mij had ze eerst een ander iets. En toen begon ze over die belneren. Ja, Lisbeth was dat. Ja. En uh, wat mij dus... Uh, Heel erg, euh, zeg maar, euh, ja, blij maakte in zoverre. dat zij dus inderdaad ook aangaf dat er een knal had plaatsgevonden. Ja, want dat en is. Ik heb in bent... de afgelopen twintig jaar, want het is bijna twintig jaar geleden, 4 oktober 92, dat het toestel explodeerde. Mm -hmm. heb ik geprobeerd om aan te geven dat het inderdaad wel iets anders was dan. Zomaar, dat toestel is geëxplodeerd. Ik heb het zelf namelijk ook gehoord. En ja. ik heb één keer, nog op een andere radiozender... een keer ook van een paar mensen die voorkomen... voor mij was het een oude echtbaar... die zeiden van, nou, op een gegeven moment begonnen onze kopjes op de, op de tafel... die begonnen te rinkelen en te doen. En dat was dus door, door een knal van... Uh, van een vliegtuig, nou, oké, okay, goed, wat ik uh, daarom, omdat ik me dat zo goed herinner, is dat uh, op die, uh, in die tijd werd uh, Radio 1, als het al Radio 1 heette, misschien heette het toen nog Hilversum 1, mm -hmm. maar er werd toen een nieuwe uh, zendertoestand, uh, dat gebeurt één keer in de twee jaar of zo, dan wordt het hele vorm, het wordt weer opnieuw uh, omgegooid. Ja, er komen ook. weer alle nieuwe programma's, en, ja, ja. en de slogan die daarbij toen werd gehanteerd, was op 4 oktober gaat Radio 1 de lucht in. En ik weet niet of iemand dat nog op YouTube of wat dan ook... dat ze die oude radiospotjes kunnen vinden, maar dat is gewoon zo gegaan. Ja. En nou, wat nog veel cynischer was, een blinde komiek, uh, Vincent Bijlo... die had op dat moment een nieuw programma, dat heette De Knal van half zeven. Ja. Nou, op het moment toen, dus ik wist dat dat radiospotje was, aan de gang was... en ik stond in de keuken, uh, stond ik gewoon een potje te koken. Weet ik wel, een, een potje bonen of nou, na, noem het gewoon helemaal niks bijzonders... En ik keek met mijn kat naar buiten. We waren gewoon bezig om ja, verder niks te doen. Mm -hmm. En op een gegeven moment een enorme knal. Want jij woonde in de Belmer? Tegen... Pardon? Jij woont in de Belmer? woonde in de Belmer? Nee, nee, nee. Ik woon in, uh, in Westen, nee, Amsterdam Westen. Oké, okay, ja. Maar dus, uh, en eh, uh, hoe heet het? Ik zeg tegen mijn kat van hé, hey, er is uh, de radio gaat de lucht in. Dus verder helemaal niks. Dat heb ik letterlijk tegen dat dier gezegd. Dus ja. Ik geef dat dier een eye over de wolf, Nee, de radio gaat de lucht in. En nou, tien minuten later was er op alle nieuwsuitzendingen dat er, een, dat er een vreselijke ramp was gebeurd. Ja. En dat is verder nooit, nooit heb ik dat verder teruggehoord. Ik heb nog één keer een andere knal gehoord in Amsterdam. Dat was misschien een soort test of zo, of er, daar nog wat mee was, was gebeurd. Maar de, dat vliegtuig is gewoon geëxplodeerd. Maar en... ik, neem aan, ik neem aan dat je toch niet denkt dat, uh, dat, uh, <laughs> dat het nieuwe format van Radio 1 het mee te maken had, hoop ik. Nee, daarom zeg ik ook. Het nee. is een heel cynische samenloop van omstandigheden. Alles had ik het misschien niet eens herinner. Nee, precies He die ja. ja. Maar, maar, maar zou het niet kunnen zijn dat gewoon het neerstotten van het vliegtuig gewoon een enorme knal heeft veroorzaakt? Ik dat maakt nog allemaal. Nee. Nee nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Die knal was in de lucht. Ja. Nee, dat weet ik zeker. Nee. Ik ben uh, ik ben uh, praktisch blind was ik toen ook al. Nee, dat was. Uh, de, want mijn balkondeur stond open, dat was gewoon echt. Ik denk van de, oké, okay, ook, er knalt iets in de lucht gewoon. Een of andere uh, net als vuurwerk. Je hoort gewoon als vuurwerk, uh, ja boven je, bo ergens boven jou uh, explodeert. Ja. ja, maar ja, dat, dat uh, um, uh, dan nog is, dan is het natuurlijk de vraag, wat is er dan wel gebeurd? Hebben ze ja. dan het vliegtuig opgeblazen? En en de vraag, wie heeft het dan gedaan? Nou kijk, dat is dus inderdaad een van de dingen wat, uh, wat steeds is blijven hangen. En daardoor zijn misschien ook bepaalde complottheorieën. Ik ben zelf geen, uh, geen aanhanger van complottheorieën, ook met die cirkels enzovoort. Dat is mm. nog verder helemaal niks helemaal. UFO's ook niet. Maar, dus, uh, de, de, de, de heeft dus, maar dat is dus altijd ontkend door alles en iedereen dat... Misschien is het wel dat die vleugel is afgebroken. Dat dat zo'n enorme knal heeft gegeven. Ja, want hij, hij heeft, dat... er zijn inderdaad wel vleugels... Uh, uh, de, de, de vleugelkleppen waren beschadigd daardoor. Hè. De, de, de zijn, ja, er zijn enkele harde knallen wel echt gehoord inderdaad. Maar die zijn nooit door, toegegeven door uh, de zogenaamde autoriteiten. En, dat die, en die piloot die schijnt ook nog via zijn zwarte doos. of uh, Dat hij dus echt heeft geprobeerd om dat vliegtuig in, in het IJsselmeer of in het IJmeer... Uh, dus hij echt geprobeerd heeft om het vliegtuig weg te krijgen. Dus, uh, en dat kan ook in dat vliegtuig zelf inderdaad iets gezeten hebben waardoor dat was... Want later is ook wel uh, gesuggereerd dat een bepaalde luchtvaartmaatschappij... en ik ga geen reclame maken voor geen enkele merknaam... dat hij dus wel vaker wapens enzovoort vervoerde. Dat er misschien toch ergens een ontsteking los is geschoten of wat ook. Ja. Ja, wat ik wel en... gek vind is dan als stelde als stelde stel dat dat klopt... Hè, dan moet er toch wel iets zijn uh, waardoor het te bewijzen valt. Want het is zo groot. Ik bedoel, het is een, een, de, de, de, een, een vliegtuig neerboven op een flatgebouw. Dan ja, moet dan toch nou wel ja, iemand zijn. Die... Weet je, ik zou je nog wat anders vertellen. Uh, ik heb, nou, maar het was al twintig jaar weer daarvoor. Zou ik in een van die flats gewoond hebben gewoon. Ik heb daar een keer een kamer geprobeerd te hebben. Hmm. Dus daarom zegt het mij wel iets. Ja, die dan die blijft die... het meer hangen bij je ook natuurlijk dan. Ja. ja, ja, ja. ja. En um, als je dus nagaat dat er dus op een gegeven moment het hele verhaal over die. Uh, uh, die, die mannen met die witte pakken, nou dat is ook natuurlijk een, een prachtig, uh, ja, dat er toch misschien gedacht is van. Uh dat er misschien radioactief materiaal vragen komen zou zijn. Dat is de enige reden die ik daarvoor zou kunnen bedenken. Maar dan zouden nu, want nu is het wat je zei al... het is nu twintig jaar geleden, geloof ik, zo'n beetje. Ja, nou, ja. En dat zou dan nu op een gegeven moment wel... wel ja, zouden mensen ziek moeten worden als dat zou gebeuren? Nou, zo daar gebeurt. is dus nooit wat van gebleken. Dat is dus wel duidelijk. Ja, ja. Nou, ik, het is een spannend verhaal. Dat, dat is één ding wat duidelijk is. En ook een aanakelig verhaal in Nou, ieder geval. Het, heeft mij, het, het heeft me ongeveer vijf jaar van mijn leven intensief bezig gehouden... meer dan wat het lief was, mm -hmm. omdat ik dus ook ook wilde aantonen dat het gewoon die knal was geweest. Maar dat kan... Ik, ik heb zelf boeken bekeken over bewijstheorie enzovoort. Maar ik kan niet bewijzen dat er een knal is geweest. Nou. Maar het is wel zo. Ik heb het nu uit verschillende andere bronnen heb ik het bevestigd gehoord. Gewoon. Ja, ik, ja, ja. Dat... An Anneke zei het net ook. Ik, ik had het over liefst, maar het was volgens mij Anneke. Die, die zei ook inderdaad dat ze een knal had gehoord. In, ja, uh... absoluut. Ja. Nou, uh, ik, ik vermoed dat we er uh, op een later tijdstip, op een andere dag nog wel eens een keertje lang. Uh, het uh, langer... komt een keertje uit, uh, Luc. Ja. Het gaat af... Want uiteindelijk komt het een keer boven water. Wanneer dan ook? Ik ben benieuwd en dan, dan, dan, dan zal ik aan je denken op dat moment. Dankjewel, Goed, Tim, voor je verhaal. Tot ziens Bye. hè. Hoi. Uh, de, tot zover onze complottheorieën. Laten we er over, Weet ik veel over een paar maanden nog een keer over hebben. Want het is wel een onderwerp wat, wat heel erg leeft. Um, uh, oh ja, crack the playlist. Tim Knol hebben we gevraagd om 10 liedjes uit te zoeken. Crack the playlist. Crack the playlist met Tim Knol. Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Hè? Hallo, hallo. Ja, je bent, uh, je bent er maar druk mee. Uh, er is een programma geweest de afgelopen week in TV Lab was dat met uh, Xander de Bouissonier. En uh, ja. uh, jij moest uh, toen ineens met, uh, met artiesten een liedje gaan maken uh, waar je eigenlijk niks meer had geloof ik. Hè, of waar je niet zo snel mee zou optreden. Uh, dat uh, uh, wel, ja. Uh, Big, Big Black and Beautiful was dat, een, een dames trio die uh, Big ja. Black and Beautiful zijn. Uh, hoe was dat om, om met die, uh, om met die uh, mensen samen te werken? nou ja, een hele ervaring, kan ik je wel vertellen. Het is ja? echt wel lees, uh, gaaf eigenlijk. En we uh, wist niet wie het zou zijn toen we naar de studio kwamen. Toen zij eruit kwamen was wel, uh, en, ja, Het was echt een verrassing, heel ja. opgelucht. Ik was bij de Solzanger zo aan en ja? niet uh, Frans Bauer ofzo. zo. <laughs> want, want, want vind je het leuk om met, uh, met andere genres samen te werken? Of denk je bij, bij rap en bij Frans Bauer muziek, denk je van nou dat hoeft dan maar niet? Nou ja, het, kijk, dat was ook een goed programma, dat had ook gekund weet je wel. Je had ook een rapper kunnen hebben en dan, dan lijkt het hem ook wel leuk om daar wat mee te maken. Mm. Maar uh, ze hebben het eigenlijk best wel makkelijk gemaakt, van ja, zol dat is niet heel veel bij mij vandaan. Zal je straks ook wel merken, misschien een klein beetje. Ja. Yeah. En uh, ja, dus ja, je, net voor mij, uh, uh, mij was het echt uh, te, een te gekke gast. Ja. ja, nu, uh, jullie hebben een liedje gemaakt, Stay With Me, uh, dat hebben jullie ook ter plekken geschreven en, uh, en dat is nu ook gewoon een nieuwe single. Uh, en ik hoorde bij Giel Belen in de ochtend, hoorde ik uh -huh. jullie wel dingen vertellen over dat er eventueel een soort van tour zou kunnen komen met elkaar. Ja, ja komt, we gaan zeker in spelen samen. En uh, we hebben wel wat geest bedacht, maar houden nog even geheim. Uh -huh. En uh, voor de rest, uh, ja, we, we zien wel de toekomst, maar we gaan in ieder geval één show doen. Oké. Okay. Nu is de zomer voorbij, tenminste voor zover er een zomer was en uh, je hebt ongetwijfeld op aardig wat festivals gestaan en nu, wat ga je dan nu doen? Nu begint de herfst en de winter, is dat een beetje een soort van uh, uh, rustperiode voor een artiest of juist niet? Nee, nee we gaan meteen door, we gaan uh, tiptoe doen in het najaar, ja. heel veel shows en uh, we gaan theater in in het voorjaar van 2012 en het is nu gewoon heel veel uh, promotie doen daarvoor ook en uh, af en toe spelen nog, we spelen nog festivaletjes in na nazomer. Mm -hmm. Na zomerfestivals. Dus uh, ja, het gaat ga allemaal gewoon door. Ja, dus een, een rustpauze zit er voorlopig nog niet in voor je? Nee, vanaf nog bedoel niet. Laat ik nu het heel ik vind het heerlijk om uh, muziek te maken. Ik kan net ja. zeggen, daar heb je ook nog geen behoefte aan natuurlijk. Ja, als het goed gaat, dan, dan hoeft het, het ook allemaal niet. Nou, laten we eens gaan kijken welke muziek je hebt uitgekozen. Elf liedjes. Um, ja. Laten we beginnen bij de eerste. Welke is dat? Ik heb een liedje uitgekozen van de frontman van de Arctic Monkeys, LR Steunen. Steuner. Ja. En dat heeft een EP'tje uitgebracht, vorig jaar. Het Submarine heeft ook een heel mooi uh, EP'tje en dan een liedje op het Power Driver Waltz. Het staat ook op de nieuwe plaats van de Arctic Monkeys, maar deze versie is net even iets, uh, iets uh, ja, iets mooier. Dan. Wa wat, wa wat maakt het dan mooier? Ja, het is mooi geproduceerd, iets, iets liever ofzo. Oké, okay. ja. maar is dat dan omdat hij dan solo is en dat hij dan niet meer met zijn band uh, hoeft te doen? Nee, ik denk gewoon dat dit gewoon uh, de, de EP ademt eens weer uit en dan... Uh, ik denk dat hij het liedje, dat hij het liedje zelf ook gewoon heel erg goed vond en dacht: van ik uh, dat gaan we ook met de Arctic Monkeys uitbrengen. ja die en dat een dat zo is gegaan. Ja, die Alex Turner, hè? Dat, dat, is een, uh, dat is een druk mannetje, want die zit dus in, uh, in de Arctic Monkeys en doet ook heel veel solo en nog andere projectjes erbij. Is hij een beetje uh, iemand die, uh, uh, die je daar wel in kan waarderen in, in, in, in zijn drukte? Nou, ik vind het wel heel knap dat hij het allemaal zo ook doet, ja. Uh, hij is ook heel productief, hij brengt heel veel uit. Ja, het gaat achter elkaar door. Niet alle Artie Monkeys platen uh, heb, maar uh, die laatste zijn wel heel erg goed. En ik die eerste eigenlijk ook. En tussenin ben ik eigenlijk een beetje. Uh, heb ik eigenlijk niet echt op gelet. maar uh, daar moet ik nog even naar kijken. <coughs> maar uh, ja, ik, vind, ik vind hem wel. Uh, ja, hij kan hele mooie liedjes schrijven. Ja. De Leshera uh, uh, ja, is, Het zijn wel een paar mooie nummers op. Ja. Nou, we gaan luisteren naar hem solo. Paal Driver Waltz, zo heet hij. Alex Turner. Ja. literature on how to lose Your waitress was miserable And so was your food If you're gonna try and walk on water Make sure you wear well, your comfortable shoes mm -hmm. Mysteries flashing on you. Alex Turner, Paul driver, waltz in Crack the Playlist met Tim Knol. Tim, je tweede plaat graag. Ja, dat is een plaatje die uh, ik voor het eerst hoorde uh, onder de film van The Big Babowski. Hm. Ik ben een fan van die film, zoals velen denk ik. Ja. ik velen die die niks vinden, dus dat is wel grappig. Een goede film in mijn ogen en uh, uh, er zat een liedje achter op een gegeven moment. Uh, het was een liedje van Kenny Rogers in de first edition, dat het just dropped in. To see what my condition was in. Dus had gewoon just dropped in. Yeah. En dan, die scène is geniaal, en een soort droom is hij dan, en dan is hij helemaal uh, tript en, en dan is hij zelf een bowlingbal. en dan gaat hij onder vrouwen benen door, kijkt hij zo het rokje onder. <laughs> ja, Goeie scène, ja. ja, En daar hoor je dan dit liedje onder, en uh, dat liedje, ja, daar word ik altijd heel blij van als ik het hoor. Ja, dat vind ik gewoon. Dan moet je nog even laten horen. Just dropped in, van Kenny Rogers. Yeah. Yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down, shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then. I tripped on a cloud and fell eight miles high, high. I tore my mind. On a jagged sky I just dropped in To see what condition My condition was in Yeah, yeah, oh yeah What condition My condition was in I pushed my soul In a deep dark hole And then I followed it in I watched myself crawling out as I was crawling in I got up so tight I couldn't unwind I saw so much I broke my mind I just dropped in to see what condition my condition was in My condition my condition. Ja, ja, oh, yeah. Kenny Rogers I'm just dropped in uit de film The Big Lebowski. Met uh, The Dude, onder andere. En And, uh, The Dude, Tim Knol, die heeft liedjes uitgekozen. Plaat nummer drie graag. Dat is een lief van Dave Edmonds. Dat is een beetje. Uh... Ja, een beetje New Wave-achtig, in de stijl van Nick Lowe ook. En een beetje eind jaren zeventig een soort in Engeland, in de Elf Costello. Groeien we echt het oude werk van Elf Costello. Daar, daar was hij ook een beetje onderdeel van, Dave Edmonds. Mm -hmm. En die combineerde een beetje, ja, echt een rol uit de jaren vijftig met uh, ja, de muziek van toen. Dus met Costello met Nick Lowe. En dat maakte hij, dat bracht hij een beetje samen. En is hij dan beter manier. dan Costello en, uh, uh, en die anderen? Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat. Uh, ik vind dat ik vind dat ze alle drie heel goed zijn en maar deze ook nog heel veel iets aparts en uh, iets iets over iets ja ik ben er, er heel vrolijk van en uh, het is gewoon een uh, opgeswept liedje en ja, daar kan ik heel van genieten welk liedje heb je uitgekozen Television weet ik. say hey. Television op de radio, Dave Edmonds in Crack the Playlist 4.7 hier op Radio 1. Tim, plaat nummer 4 graag. Dat is een ja plaatje, ik ben ontzettend een souliefhebber zelf. Ik, ik spaarde op uh, vijf, 45 toeren plaatje Ja. muziek. Ook andere muziek, maar daar dat, uh, specialiseer ik me een beetje in. En uh, ja, zo vond ik ook dit, dit singeltje eigenlijk. En dat is ook uh, laat het een, uh, uitgekomen op een uh, verzamelboxje van VJ-label. Yeah. En dat is een liedje van Gene Ellison. Het is een, ja, heel, een heel mooi, rustig liedje eigenlijk. En het heet You Can Make It If You Try. Oké. Okay. You Can Make It If You Try van Gene Ellison. You can make it if you try. Sometime you'll have to cry Try in crack the playlist. We gaan naar plaat nummer 5 van Tim Knol. We blijven nog een klein beetje hangen in die soul achtige sfeer. Dat ja. we dan misschien toch in zitten. Dacht hm. we gaan nog even dieper uh, de soul in en uh, dan, uh, richting New Orleans stijl. En dan heb ik een liedje uitgezocht van de Kings. Niet de Kings, maar de Kings met een GS op het eind, het okay. van KS. Ja. En het is een ja, het is een, uh, een bandje voor een groep uit de. Ik denk wel eind jaren de vijftig, denk ik wel En dat heet... Uh, het is, ja, het is een beetje. Ja toch, zo ja, toch wel. Zo'n vrolijk of zwepende muziek. Toch wel. En uh, het heet Tira C wel dan. En typisch een beetje Nieuwe lien stijl. Het is, het is diepe sol dan, denk ik. Maar, maar, maar dit maak je niet zelf. Dat is wel apart. Je maakt zelf niet echt soul muziek. Nee, dat doe ik zelf niet. Nee, nee dat uh, vind ik dan toch een beetje... Uh, dat vind ik lastig, toch. Ja? Is, en, maar... Ja, er is, er is ook een goede sol uitgebracht ook wel, toch. En die liedjes zijn uh, zo... Uh, die teksten zijn vaak zo emotioneel beladen. Mm -hmm. Het is gewoon heel moeilijk om zo'n zo zo zo tekst te schrijven. Oké, okay, dus, dus eigenlijk is de... Want wat is, ja, wat, hoe noem je het charme wat jij nu maakt? Is, wat, is dat, is dat ja, in, in, in ik kies zelf pop. gewoon pop, in ja, ja popmuziek. Ja. Is, is dat dan... Vind jij dat zelf makkelijker om te maken dan soulmuziek? Ja. Ja. ja, want soul is vaak heel eenvoudig. En als de muziek eenvoudig is... Dan is het gewoon heel moeilijk om uh, origineel te blijven. Ja, in de teksten en, ook en, vooral. Groot textueel, ja textueel gezien. Ja, zeker. Dus, dan, en, dus dan ben je bang uh, uh, dat, dat je, dat je uh, uh, zinnen uit gaat spreken die waar je gewoon niet achter staat die je niet uh, zelf niet ja, voelt? Gewoon, ja, ja, of gewoon sowieso uh, zwaar zijn. Dat kan je gewoon niet meegemaakt hebben of zoiets. <laughs> nee, je bent... kijk, als ik het wel heb meegemaakt, dan heb ik het ook wel geschreven natuurlijk. Maar, ja. Ja, ik, uh, ja, maar je je dat... gaat niet iets zingen wat andere mensen hebben meegemaakt. Nee, dat, dat The Kings, uh, dus met een G-S. Hoe heet het liedje? Ja. Yeah. Till I Say Well Done. I want you to love me, baby. Don't deceive me, cause I love you, darling. Please believe me. Niet de Kings, maar de Kings. En till I say well done. Um, we gaan naar plaat nummer 6, Tim. Ja, yeah. in plaats van Harry Nielsen, dat is een beetje een voorbeeld van John Lennon. En dan kom ik zo een beetje van Paul McCartney. Mm -hmm. die, het was een songwriter in de 60s. En um, ja, ik, vind, ik vind dat hij hele mooie muziek maakt. Heel erg zwerig. En, ja. en ja, daar houdt ervan wel van ook wel. Toch ook wel een beetje met een rare hoeks erin. Met gekke, gekke muzikale hoeks. En nou, dat vind ik gewoon gaaf. En waar zitten dan die hoeks? Ja, toch echt in de muziek. Een hele gekke maat, opeens een, een maatsoort of zo daar zijn heel goed in en, uh, en dat, het toch, dat het toch heel erg goed, in, dat het gewoon goed blijft klinken. Soms uh, kan je ook uh, bijvoorbeeld in een jazz maatsoorten krijgen dat ik helemaal kwijt ben, mm -hmm. maar hij, kan, hij denkt het zo dat het gewoon heel goed beluisterbaar blijft en uh, ja, gewoon echt heel mooi is ook. Ja, en hoor je dat dan ook meteen als je dan het liedje voor het eerst hoort? Ik weet niet wanneer je deze voor het eerst hoort, maar dat je dan ja, meteen het... hoort? Ja, ik had bij, dit, bij dit nummer had ik dat zeker. Ik, want in de bandbus uh, had uh, mijn drummen dit meegenomen. Ze, ze, ze, ze, ze, dan, uh, ik hoorde hem, uh, dat op een gegeven moment dit liedje voorbij komen. Er was een bonus trek op die plaat. EWO heet die plaat. En toen hoorde ik dit. Dan zeg van wow, dit is echt een on, on, onwijs gaaf nummer. Dus uh, ja, dat was uh, meteen aan raak eigenlijk. Ja, hoe heet die? Miss Butters Lehman For the first breath of spring Nobody else seems to care She waits patiently with the knowledge That she will have so much to give to someone Waiting around for the knock at the door Gentlemen callers beware Open to see all the flowers and candy He's offered her in every dream she's ever had mm -hmm. She don't mind all the waiting around For someone to come along And know she's about to be found Kijk De playlist met Tim Knol. Tim, heel goedemorgen. Goedemorgen. We gaan naar jouw zevende plaat. We zitten al ja. over de helft. Welke is dat? Dat is een plaatje van een band, die het found. Ik ken het eigenlijk helemaal niet. Nee. ik ken het niet heel goed. Maar dat, dit, uh, de plaat wordt het laatst uh, via iTours gekocht en het uh, uh, ja, is best een heel gaaf uh, nummer en een goede CD ook. Het, de plaat heet Gather uh, Form and Fly. En uh, het er zonder pijn mooi die op. Onder andere ja, de, de fate, hè, dat liedje. Uh -huh. en dus, ja, het is ja, een beetje, ja, moet ik het uitleggen, ook popmuziek, maar een beetje met een beetje een twist of zoiets. En, en, en hoe kom je dan uh, aan, de, aan, de, aan deze aan dit liedje? Want bedoel, je kent het, je kent het eigenlijk helemaal niet zo goed, en, en toch besluit je het dan te kopen uh -huh. op iTunes? Nou, ik las het op 3 voor 12 volgens mij. En voor een andere blog las ik uh, ja, een uh, goede band en toen weet maar eens gaan luisteren. Uh -huh. En uh, dan springt altijd een liedje meteen bovenuit. Als je een plaat voor het eerst hoort, dan is altijd een of twee liedjes die je meteen, die je meteen ja. En Ga je dan meteen zappen? Want er staan dan tien liedjes op die cd. Ga je dan meteen zappen om te kijken van wel, waar, door welke word ik meteen gegrepen? Ik ben wel een beetje een zapper, maar ja. ik ruis toch elke plaat die ik koop uh, toch wel helemaal één keer. Ja, ben je niet? Uh, ja. want je bent een, een liefhebber en uh, volgens mij zijn liefhebbers wel snel... Uh, verzadigd. Dat, dat je denkt van nou na, na vijf liedjes van uh, de band meegegaan, weet ik het wel. Um, ja, dat heb ik toch wat minder. Want oh, weet je, soms heb je gewoon. Uh, ik heb er zoveel meegemaakt dat de beste liedjes uh, de laatste vier liedjes van een plaat zijn. <laughs> en dat en je die dan moet missen, dat zou ik dan echt klote vinden. Ja, precies. Dus je, je kunt het niet over je hart verdragen om, om dan niet de hele plaat te horen. Want stel ja, je dat. Moet, je, moet, je moet gewoon even gewoon. Weet je wat, die mensen, die... ik ben er voor mij geplaat bijvoorbeeld. Ja. Het tot eindelijk gewoon de mensen dat luisteren, niet naar liekjes 6 afhaken. Nee, want anders zou je ook denken als het iets van, nou weet je wat, ik zet gewoon uh, de eerste zes liedjes aan het beste en daarna doe ik de, de restmateriaal. Ja, of ja, dat is... breng je gewoon niet uit. Ik denk, maar, <laughs> ja. dat, dat, dat is het idee natuurlijk niet. Nee. Ik ben trots op alle 11 of 12 liedjes die op die plaat staan. En, en dat is het megafoon, denk ik, ook met hun liedjes. Anders ja. breng je het niet uit. We gaan er naar luisteren. De Fate, zo heet het liedje, megafoon. <middels> En The Fate, we gaan naar de negende plaats en die is van Ron Smith. Ja, Ron Smith. ja, klopt. Ja, een beetje een onbekende, ja, in mijn ogen is het is voor mij een hele bekende natuurlijk. Ik ken hem al heel lang, maar de, het grote publiek heeft hem niet echt ontdekt, denk ik. Mm -hmm. En ja, dat is heel jammer, want hij is een fantastische singer-songwriter en een hele goede uh, muzikant ook. En ja, liedje Smit is het echt... En, uh, Paul McCartney is fan, uh, Elvis Costello is fan, weet je wel. Uh, oh. Eigenlijk alle groepen de aarde die, die vinden hem goed. Emily Harris heeft de, de laatste plaats genoemd naar een liedje van hem en dat liedje opgenomen. Dus ja, hij, hij is niet onder, waar, die het onder de muzikanten, maar uh, wel een beetje... Uh, ja, onder, hoe, hoe kan dat dan, dat, dat het publiek dan toch niet meegaat? Heel moeilijk te zeggen. Ik zou het niet weten, dat zijn misschien ook verschillende factoren. Hij heeft gewoon veel pech gehad. En uh, ook vaak geen geld om met een band op te treden. terwijl waar echt met een band supergoed is. Ik heb hem een paar maanden geleden gezien in uh, People's Place hier in Amsterdam. En dat was echt uh, een waanzinnig concert. Mm -hmm. Wel uitverkocht overigens, maar er kunnen nog maar 300 men mensen in, of zoiets. <lacht> ja, ja, ja oké. Okay, ja. Dus dat is niet echt heel veel. Maar het is dan echt het is gewoon, ja, de, de, gewoon het moment van uitbrengen van CD's. en gewoon, gewoon hele kleine triviale zaken. dat, dat dan zo'n artiest net niet doorbreekt. Dat kan ja, het allemaal dat, zijn. Dat dat is heel vaag eigenlijk. En kijk, hij is zo op zich wel, in zijn eigen land, Canada, is best wel groot en uh, ja. Amerika op zich ook veel, maar ook niet heel erg groot. En uh, ja, hier in Nederland en in Europa blijkt ze toch een beetje achter. Ja, zijn wij in Europa en in, uh, maar vooral in Nederland zijn wij in Nederland wel echt goede uh, muziekliefhebbers? Want in nee. België weet ik, uh, ik bedoel, dat hoor je altijd, hè? in België zijn ze veel meer music-minded en in, uh, in Engeland hebben ze ook heel veel goede uh, popmuziek en uh, goede popmuziek ja, nou, ja, het enige waar je rond Sexsmith af en toe hoort is op Radio 1 ja. en dat, dat ben ik heel, daar ben ik heel blij mee dat het daar komt. Maar ik vind, zijn laatste plaat past heel goed bij Radio 2 bijvoorbeeld, maar ja. het is gewoon heel moeilijk om, uh, ja... Zij zijn zo selectief met wat ze draaien en uh, de drieën trouwens ook. Er dus, komt zo'n artiest als ons Sexsmith, komt er bijna nooit door en dat is, uh, ja, dat is heel erg jammer. Mm -hmm. Maar dat is alleen nou maar hoe het goed gaat hier in Nederland. En ja. ik denk dat in België wel iets meer ruimte is voor de voor alternatieve muziek eh, in de zin van uh, ja, Ron Sexsmith of Rela Montagne die daar gewoon op een playlist kan staan. Ja. ja, en hier uh, valt hij pas uh, op als hij een soort van hitje heeft en dan gaat hij heel even mee in de, in de playlist en daarna vliegt hij ja. ook meteen weer vanaf. Ja. Nou, laten we even een voor Ron Sexsmith. Welke plaat gaan we draaien? We gaan het plaatje draaien. Hij speelt trouwens in Nederland. Uh, uh, hij speelde, vanavond speelde hij, afgelopen avond helaas. Ik mee in Utrecht en gisteren in Groningen, maar morgen is het nog vrij dinsdagavond volgens mij. En is twee keer op een Dora Roosje in Nijmegen. Ah, oké, okay, dus we kunnen er nog goed dus, toe. Als het ja, niet is, het is daar, Ja, moeten we uit. Ron Secksmith in Dora Roosje op 13 ja, september. Goed idee. Ja, nou, Wishing Wells wil ik even wat horen van Ron Secksmith. Dinsdag staat hij in Doornroosje. In Nijmegen is dat Ron Sexsmith en Wishing Well. We gaan naar de tiende plaat weer, Tim. Ja, dat gaat hard. Ja. En, uh, een plaatje van uh, The Shins. Oké, okay, tof. Ik hebben ook een paar hele mooie platen gemaakt. En, uh... The Shins is mijn uh, uh, absoluut favoriete band alle tijden. Nou, dat komt goed uit. Ja, zeker. Dat... Dat ook... <laughs> ik vind het een, een fantastische band ook. En, uh... Van, fantastische liedjes. Mm -hmm. En ik heb geprobeerd het beste liedje van ze uit te zoeken. Oeh, dat is heel moeilijk. Oeh, ik ben benieuwd. Maar in mijn ogen is dat Saint Simon. Oh ja. ja, ja, ja, ja, ja. Dus dat heb dus dat ik uitgekozen. En ja, het is gewoon een, een episch nummer. Het gaat alle kanten op. En het ja, ontzettend muzikaal weet je ja, wel de beste plaats van de Shins, hè? Ja, absoluut. Dit ja. is ja. wel de beste plaat. ja. Yeah. Ik, uh, ik, uh, ik vind dapper dat je hebt geprobeerd uit te zoeken wat het beste liedje ervan is. Ik zou het niet durven, ik vind ze allemaal tof. Maar uh, dit, uh, ik, ga er ik ga er zeker in mee. The Shins and Saint Simon. After all these implements and texts designed by intellects so of X to find evidently there's, there's so much that hides. And though the saints of us divine in ancient feeding lines their sentiments. Just as hard to book from the vine I'll try hard not to pretend. Allow myself no more my defense. To step into the night, since I don't have the time nor mind to figure out the nursery rhymes that helped us out and make a sense of our. I value them, but I won't cry every time. De Shins is ook mijn favoriet, hitte hoor. St. Simon. Uh, we gaan naar de laatste plaat, Tim. Welke is dat? Ja, dat is een plaatje van Wilco. Ah. Ik, niet, uh, ik, ik moet dat draaien. Ja? <laughs> ja, ik van, ja, het is, dat is de beste band ter wereld op dit moment. En vind je dat echt? Het right? live. Ja, als je die band live ziet, dan denk je dat je het muzikaans beter gaat zien. Nee. In de popmuziek. Nee. Het, Eigenlijk... het is die, die, die, uh, die, uh, die Amerikaanse band, is dat toch? Ja, ja, het is een Amerikaanse band. Ze bestaan al heel lang, 20 jaar of zo. Na. Ja, vanaf 1993 volgens mij, 1994. Mm -hmm. En uh, ja, het, hele, ja, het is, het is een uh, hele gevarieerde band ook. En ze gaan alle kanten op. Uit de, de, de basis is Americana, maar ze, hebben, ze pakken er popmuziek bij, ze pakken er uh, uh, uh, noise bij. Echt, het komt van alles langs. Mm -hmm. maar ik heb wel het meest popielitje uitgekozen voor van vannacht. Gelukkig. Nee. Ik wil niet de, de mensen nou, ne, voor het laatste liedje dat ze radio uitzetten. Nee, ja, precies. En je wil een beetje de meenemen natuurlijk. nou wil ik wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ben jij een... Ben jij een uh, ik ben wel zelf wel een beetje een egoïstische muziekluisteraar. Dus als ik uh, iets heb ontdekt, dan uh, wil ik het graag... Uh, wil ik het soms ook wel voor mezelf houden. Heb jij dat ook? Nee, juist ja, niet. Ja. Dat ik wil niet iedereen delen. Als ik het heel goed vind, dan... Moet je horen. Hoe meer mensen door, luisteren, hoe beter. Ja, het is niet, ja. Je, je wilt dat niet voor jezelf houden. Je denkt er niet, haha, dit is mijn, dit is mijn projectje, dit is mijn dingetje. Kijk, ik snap wel wat je bedoelt. Ik heb het ook wel gehad, dat gevoel. Maar nu, uh, nu ik gewoon af en toe die artiesten, zoals die, die zo weinig aandacht krijgen, denk ik wel van... Je moet de juiste aandacht krijgen, ja. weet je wel. Het is wel leuk om het voor mezelf te houden, maar ik zou liever met uh, 500 van de mensen te genieten dan in mijn eentje. Ja, ah, dat is zeker zo. Daar <laughs> heb je ook gelijk, ik in. Ja, daar heb je zeker gelijk in. Wilco, welke plaat gaan we draaien? Jesus, etc. Dankjewel ja. uh, voor, je, voor je elf liedjes. Uh, Bedankt. We hebben het ook hebben uit te zoeken. Nou, zeker. Dankjewel. En, uh, en nog een hele fijne ochtend. Dankjewel. Just don't cry. You can rely on me, honey. You can combine anything you want. I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Voices escape Singing sad, sad songs Tuned to chords Strung down your cheeks Bitter melodies Turning your orbit around Don't cry You can rely On me, honey You can come by Anytime you I'll be around. You write about the stars. Each one is a setting sun. Tall buildings shake. Voices escape. Singing sad, sad songs. tune to chords. Strung down your cheeks. Bitter melodies. Turning your orbit around Voices wide Skyscrapers are scraping together Your voice is smoking and last cigarette He's in his fantasy world. Yes, he's got dreams. He's hanging on to them. Bless the day when I. Tim Knol en When I Am King. Zometeen meer 4-7 na het nieuws van 6 uur.